TV van Hek met het NOS Journaal. De Taliban hebben een akkoord gesloten met de Verenigde Staten over het terugtrekken van troepen uit Afghanistan. Wat er precies in staat is niet openbaar gemaakt. Vooraf zeiden de Taliban dat ze een terugtrekking wilden van de Amerikanen, dat gevangenen vervroegd worden vrijgelaten en dat Afghanistan een islamitisch kalifaat wordt. De VS wil dat de Taliban afstand nemen van Al-Qaeda en IS en dat ze de afghaanse regering en de grondwet respecteren. Het aantal mensen dat in Nederland is besmet met het coronavirus is opgelopen naar vier. De man en het jongste kind van de Amsterdamse vrouw die het virus heeft zijn ook besmet. Hun andere twee kinderen hebben het niet. De man en het kind hebben net als de vrouw milde klachten... en zitten in thuisisolatie in Diemen waar ze tijdelijk wonen. De man en vrouw zijn eerder deze maand in Noord-Italië geweest... in het gebied waar veel mensen besmet zijn. Bij een steekpartij bij het Zeeuwse Hulst is gisteravond een buschauffeur gewond geraakt... In de bus zochten twee jongens en een meisje ruzie met andere passagiers. Uiteindelijk stapten ze uit... nadat een van de drie de chauffeur al met een mes had bedreigd. Buiten schopten ze tegen de bus. Toen de buschauffeur in filmde, stak een van de drie hem met een mes. De man ligt nog in het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt, maar de politie weet wie het is. Bij de 75e herdenking van de bevrijding... wordt in het Limburgse IJsselstein bij Vendrij... ook de Duitse militaire begraafplaats betrokken... In een opera worden daar verhalen van gesneuvelden gezongen. In IJsselstein liggen meer dan 31 Duitse militairen en 500 Nederlanders begraven. Voor het grootste deel SS'ers. Het weer vanuit het westen trekken stevige regenbuien over het land met zware windstoten. Later in de middag even droog, maar vanavond vallen weer pittige buien, soms met hagel en onweer. Morgen ook buien en dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers. verkeers, verkeers, verkeers, verkeers en het mooi van de ANBB. In het hele land, dus ook in Noord-Holland, kunnen zware windstoten voorkomen. En het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naar de West en Knopendiemen over 6 kilometer. De vertraging is een minuut of 10. Heeft te maken met de afgesloten A9 Diemen-Amstelveen. Tussen Knoopendiemen en Weesp is de weg dicht vanwege een ongeluk. Je kan omrijden via de A10. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, het is alweer uh, even geleden dat uh, dit een hit was uh, in Nederland. Wel weer leuk om er een keer te draaien op de radio. Vandaar op de Samvoortse Radio op zaterdagmiddag. En de maandagmiddag voor de herhaling zeggen goede maandagmiddag. En leuk dat je luistert ook op haar. Maandag zijn we gewoon tot vijf uh, uur bij je. Je hoorde Cicala en Easy Love. Het eerste plaatje na drie uur. Albert-Jan, wat gaan we in uur twee allemaal doen? Nou, zoals de vaste luisteraars en kijkers uh, natuurlijk weten... rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Ook in dit uur ga jij bekendmaken hoe uh, drie keer, uh, drie, keer uh, drie mensen... Uh, in aanmerking kunnen komen voor vrijkaarten voor de uh, uh, uh, HISWA. Oké. Okay. En dus iedere die dan aan meedoet, die, uh, tenminste die dan uh, vol, aan jouw regels voldoet... die krijgt uh, twee uh, vrijkaarten voor de HISWA toegestuurd. Dat even vooruitlopend. Verder hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. We hebben nog meer nieuws van situaties om en rond het circuit Zandvoort. En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender CFM, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En wil je meekijken in de studio? www.zfm-live.nl <laughs> <laughs> www. krijgt niet af, met toch terug. livenl kijk je live mee in de studio. Rides with satellites, you're parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been down. Down so low that I hit the ground. It's Met de Redbox en For America. Ja, speciaal even voor alle disco freaks heb ik een plaats gevonden. Nou, die moet je gewoon weer even horen. Voor alle disco-liefhebbers die op dit moment aan het luisteren zijn naar het Standvoortse geluid. You're the Karen White en The Way You Love Me. Nou, we hebben het natuurlijk ook vandaag weer veel over de Formule 1-race die eraan gaat komen. 1, 2 en 3 mei. We gaan er even vanuit dat het allemaal goed komt met het coronavirus. Dat we hier gewoon gaan racen en dat we gewoon Noord in kunnen Albert Jan. Ja, over dat, dat de eerste Grand Prix is al afgelast... Hè? En, en, en, ik kom later in het programma komen we nog uitvoerig terug... op de mogelijkheid dat Zandvoort wellicht de eerste Grand Prix zou kunnen worden... die gaat verreden gaat worden. Maar eerst even terug naar de commotie rond Zandvoort Noord. Want iedereen de mensen die in Zandvoort Noord wonen... Die waren bang dat ze tijdens het Grand Prix weekend onbereikbaar zouden zijn. Maar niets is minder waar. Zandvoort Noord blijft namelijk tijdens de Formule 1 weekend... bereikbaar per auto voor de inwoners. Dat heeft de gemeente Zandvoort bevestigd. Lange tijd was het voor veel inwoners van Zandvoort Noord onduidelijk... of ze met hun auto de wijk in- en uit kunnen rijden tijdens de Formule 1. Dit heeft te maken met de spoorwegovergang bij de Van Lennepweg... die dicht zal zijn en de Van Lennepweg aan de kant van Centerparks... dat onder evenemententerreinen zal vallen. Hierdoor leek het erop dat de inwoners van Zandvoort Noord... hun auto drie dagen zouden moeten laten staan... Maar volgens de gemeente kunnen de inwoners wel degelijk met de auto hun werk uit, in, in en uit. Dit zal gebeuren onder begeleiding van een verkeersregelaar via de Van Lennepweg richting de Dr. Johannes Metzgerstraat en de N200 richting het zuiden. Terugkerend verkeer rijdt via de rotonde ben Boulevard Bernard richting de Dr. Johannes Metzgerstraat naar de Van Lennepweg. Sommige inwoners vinden de verkeersmaatregelen overdreven. We hebben al eerder een Grand Prix meegemaakt... maar er waren nog nooit zoveel regels als nu... vertelt een inwoner die liever anoniem wil blijven. Er zijn heel veel straten waar we niet mogen parkeren straks... maar waar moeten we dan met onze auto's naartoe? Hier krijgen we gewoon geen fatsoenlijk antwoord op. De gemeente laat weten dat een van de toegangswegen naar Zandvoort... de N201, ter hoogte van Nieuw Unicum, afgesloten zal zijn... en dat inwoners hier alleen door mogen rijden als in het bezit zijn van een geldig doorlaatbewijs. Inwoners hoeven zo'n doorlaatbewijs niet zelf aan te vragen... maar krijgen dat automatisch toegestuurd... laten de woordvoerder van de Dutch Grand Prix weten. De organisatie van de Formule 1, Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort... vragen inwoners zoveel mogelijk de auto te laten staan... in het Formule 1 weekend begin mei en de fiets te gebruiken... of met de trein te reizen. Inwoners worden uiteraard nog schriftelijk geïnformeerd... Eh, over het mobiliteitsplan... Even een vraagje aan jou, Rob. Wat, wat uh, doe jij uh, uh, uh, op de dagen van de Formule 1? Ga je dan boodschappen doen? Ga je dan uh, gezellig winkelen? Of, nou, of, uh, dat dan... denk ik niet. Nee, maar wat, wat, wat, wat doe jij uh, dat weekend? Pas je daar ook je gedachten? In dag... ieder geval uh, gewoon uh, genieten van de mooie dingen die hier uh, plaatsvinden. Dus ja. zoveel mogelijk het uh, nieuws volgen uiteraard. Ja. Dat doen we via de radio onder meer. En uiteraard uh, via de tv. Ja. Maar, en dan, uh, wij... ja, dat je op de hoogte blijft. Ja, nou ja, nou Ik heb wel voorgenomen, ik laat mijn auto dat weekend staan. Ik woon aan het Van Spijkstraat, nou ja, dat wordt een wandelgebied, dat is wel goed voor mij. Ik kan een beetje afvallen. En uh, ik laat de auto gewoon staan. En uh, ik ga een week daarvoor ga ik boodschappen doen, zodat ik dat weekend in ieder geval niet uit hoef voor de boodschappen. En zo kan iedereen iets doen om uh, de zaken te bevorderen. Zo weet je wat, ik laat de auto ook staan en ik ga gewoon op de, op de snoorscooter. Is okay. oh, toch goed? Ja, goed. Oké, okay. tot zover het nieuws over de Formule 1. Zandvoort Noord blijft gelukkig gewoon uh, bereikbaar via de Dokter Metzgerstraat. en 84 hier Alice Parsons Project. Heerlijke klassieker van Ellen. Parsons Project, Don't Answer Me. Ja, we blijven nog even bij de Formule 1. En er was al uh, nogal wat uh, ophef rondom Noordvoort, uh, Obertjan. Ja, vandaar dat ik uh, even inbreek en dat je, naar de, dat je maar één plaat draait. Uh, allereerst het uh, artikel in, uh, de, uh, bij NH Nieuws was uh, de melding dat een keten van mensen voornemens... Straks de kolonnen van de Formule 1-teams over het strand van en naar Zandvoort... bij Noordwijk, Langeveld, Slag en Zandvoort te blokkeren... want een ketting van honderden mensen zouden daar gaan staan. Dat meldt Koen Zonneveld, die de blokkade organiseert. We merken dat het animo groot is, zegt hij. Drie renstaller die aan de Formule 1 op 3 mei meedoen... willen in kolonnen heen en weer rijden tussen hun verblijfplaats Noordwijk en het circuit Zandvoort. Dat is dus morgens één keer heen en wellicht één keer terug. Ze hebben daar toestemming voor gekregen van de gemeenten Noordwijk en Zandvoort. Er is veel kritiek op deze plannen omdat het konvooi ook drie dagen lang een aantal keer natuurreservaat Noordvoort doorkruist. Daar mogen de rest van het jaar niet eens wandelaars komen. Ook op, op de drie plekken gaan tegenstanders volgens Zonneveld proberen het konvooi tot stoppen te dwingen. En dat doen ze volgens Zonneveld dagelijks van 30 april tot en met de racedag op 3 mei. De petitie tegen de plannen om ontheffing te geven aan de drie Formule 1-teams... is bijna 31.000 keer ondertekend. De actiegroep Extinction Rebellion hield een die-in in de gemeenteraadzaal van Zandvoort... afgelopen dinsdag om tegen het besluit te reageren. Ik merk dat het animo groot is om tegen dit plan te demonstreren. Mensen zijn kwaad. Het lijkt wel alsof alles moet wijken voor de Formule 1. Het grote geld regeert. En wat schetst mijn verbazing nou vanmorgen in de Telegraaf een ingezonden brief van Zandvoort. Ja, Ik heb hem proberen te bellen, maar dat is niet gelukt. Jelle Attema ken je waarschijnlijk wel, hè? Ja, zeker. Nou, die had een ingezonden brief geschreven naar de Telegraaf... met een kop te boven ophef over strandroute Formule 1 onterecht. Aan de lezers reacties te zien... denken velen dat de Formule 1-race in Zandvoort op het strand zal starten. Het gaat slechts om een enkele elektronische servicewagens... die, in geval van nood, het strand mogen gebruiken... Het strand wordt regelmatig gebruikt door groepen motorbikers, soms vele honderden, die bezig zijn met een strandrace, waarbij ook het stiltegebied wordt aangedaan, inclusief volgauto's en mo motoren. Nimmer zag ik enige protest hiertegen. Ook de boeren wisten voor, zelfs uh, uh, afgelopen week, voor een week, de route langs het stilgebied Noorenvoort te vinden. De twee gemeenteraden, Noordwijk en Zandvoort, hebben een democratisch besluit genomen. Bent u het hier niet mee eens, stem dan de volgende keer op een andere partij. Al, al dus Jelle Atema in een ingezonden brief in de Telegraaf van vandaag. En heb ik ook nog even verder gekeken. Uh, vorig jaar, in 2019, zijn er vijfmaal ontheffingen aan, uh, verleend. Ja, het zijn behoorlijke ontheffingen trouwens. Ja. Ik wil uh, zelf even, de luisteraars en kijkers niet onthouden. 31 maart, Runners World Zandvoort, circa 25 hardlopers. Begeleid door vier motorvoertuigen. 24 juli, eh, strand zesdaagse, zeker 650 wandelaars. 28 september, hoek tot, tot, tot helder. 258 kitesurvers, 8 begeleidende auto's die over het strand met de servers meerijden. 5 oktober, 11 strandtocht, eh, wandeltochten, circa 2400 deelnemers en 7 begeleidende motorvoertuigen. Bovendien is er ontheffing verleend voor twee voertuigen van een bedrijf dat in opdracht van Rijkswaterstaat landmeetwerkzaamheden uitvoert op het strand, en voor twee voertuigen van de Schelpenvisser... Het verbod om op het strand met een motorvoertuig te rijden geldt overigens niet voor de handhavings- en hulpdiensten. Daarnaast zijn er twee ontheffingen verleend voor mountainbikewedstrijden. De MTB Beach Race op 27 januari 2019 en de MTB Beach Race op 27 oktober 2019. In beide gevallen gingen het ongeveer duizend fietsers. Dus op 27 januari 2019 werden de fietsers begeleid door vijf motorvoertuigen en op 27 oktober door negen voertuigen. Dus een vijfmaal ontheffing voor een, bij een evenement. Uh, dat even om het verhaal compleet te maken. De lezers of de, de kijkers mogen zelf uh, hier hun conclusies uittrekken. Ja, zo is het. Maar uh, je moet ook in de gaten houden natuurlijk dat... Uh... De ontheffing er wel is, maar alleen als het niet anders kan. Als er Klopt. echt een echte file staat. Als het strand stil is, met elektrische motoren moeten gereden worden. Klopt. Dus er zijn heel veel mitsen en maren aan de vergunning. Ja, want eerst gaan, ze proberen natuurlijk eerst de ontheffing voor helikopters te krijgen. Dan is er nog een andere optie, gewoon via de weg of met de bus. En in derde instantie is die optie van Noordvoort gelicht. Nou, en zoals ik net gelezen heb, is er afgelopen jaar vijfmaal ontheffing voor verleend. Voor een groot evenement. Oké, okay. nou we wachten af uh, hoe dat er verder verloopt allemaal en uh, of ze daadwerkelijk over het uh, strand gaan. En dan beginnen we de race niet hoor daar. Nee, zo erg is het ook weer niet. Gelukkig niet al wat jou zeg. Zouden we nog naar het strand toe moeten? Wil je vies van het zand? Gert van derry, hier is de weekend in blinding lights. Maybe you can show me how to love. Maybe. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around. Since it cold and empty, no one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, oh. Als ik nou naar buiten kijk vanuit de studio aan de Tolweg Tina, de ZFM-studio waar we al jaren met de plus hier zitten... dan schijnt het zonnetje weer even. Maar ik zie aan de andere kant ook weer donkere wolken. Dus het is echt wisselvallig weer, zoals ze dat noemen vandaag. En we worden ook gewaarschuwd dat het nog hard kan gaan waaien. Dus mocht je nog de deur uit moeten... hou daar in ieder geval alsjeblieft rekening mee. Dit was de Weekend en Blinding Lights... En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementen. Is er nog wat te doen, Albert Jan? Wat valt het mee? Nou, deze maand, op deze 29 februari, natuurlijk vanavond uh, de Babbelwagen DIA-presentatie: Zandvoort verleden in het heden. Dat uh, vindt plaats in de Protestantskerk en dat begint vanavond om 8 uur, de Babbelwagen DIA-presentatie. Gaan we naar maart, 7 maart. Uh, op YouTube verschijnen al filmpjes. Er wordt al gereden op het circuit, want het asfalt ligt er inmiddels. En de filmpjes worden echt massaal aangeboden. Van de eerste keer dat ze door de kombocht gaan. En het rechte eind weer op en dergelijke. Best wel spannend. Een prachtig gezicht. Moet nog wel veel gebeuren aan het omliggende activiteiten. Maar in ieder geval het asfalt ligt en er wordt al gereisd. Maar op 7 maart bent u van harte welkom op het circuit Zandvoort. Want dan is het de, de tijd voor de Final Four. Zandvoort Reborn die dag vormt namelijk de finale van het Winter Endurance Kampioenschap... en daarmee ook de eerste officiële uh, wedstrijd op het vernieuwde circuit. Het evenement is gratis te bezoeken en voor parkeren moet het er uiteraard wel betaald worden. De race kent namelijk een lengte van maximaal 4 uur. Dus 7 maart kunt u als toeschouwer kennismaken tijdens de eerste race van dit jaar op het vernieuwde circuit. En wie niet kan wachten, kijk even op YouTube... Dan uh, gaan we uh, in het Nationaal Park Zuid-Kermeland... worden weer mooie excursies georganiseerd naar het dynamische duingebied... ten noorden van restaurant Pernassia in Bloemendaal aan Zee. De allereerste is op 7 maart en dan op 13 april en op 25 april. Deze stevige duinwandeling gaat door de natte en droge duinvallei... langs de noordwest-natuurkern. En de duinwandelingen beginnen om 2 uur vanaf de parkeerplaats Parnassia en zullen ongeveer twee uur in beslag nemen... Kijk voor meer informatie even op de website wwwnp zuidkennemerlandnl uh, wwwnp zuidkennemerlandnl Dat was 7 maart. Gaan we naar 8 maart, dan is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort. Met Joke Bruis deze keer in het Theater De Krocht. Dat begint allemaal om 3 uur die 8 maart uh, in De Krocht. Uh, kaarten zijn uh, uitverkocht, dus uh, volle bak. Op 8 februari met Jazz in Zandvoort. 8 maart. Maar wat zei ik dan? Februari. Oh, maart. Goed, oké. Okay. Nou, ik ben altijd blij dat jij erbij bent. Goed. Uh, oké, okay, waar was ik gebleven? 8 maart had ik nog gehad. Uh, gaan we naar 15 maart. Dan is het tijd voor de laatste Santa Crapie van de Recreatie, uh, Recreade. En dat speelt zich ook allemaal af in theater De Krocht. En dan hebben we ook op uh, die 15e maart uh, het Classic Concerts Concert. Strijkers Trio Alta Corda. Het, dat is een trio uit het residentieorkest. Die spelen in de Protestantse Kerk. En dat begint om half drie op 15 maart. Gaan we naar 27 maart. Dan is de aftrap van de 35 dagen evenementen... voor aanvang van de Grand Prix onder het motto Zandvoort Beyond. Dus vanaf 27 maart zal Zandvoort links en rechts... Eh, Formule 1 geluiden en foto's en posters te bezichtigen zijn. En wellicht de diverse evenementen. Daarover later in het programma nog meer. Ook op 27 maart is de tijd voor de 30 van Zandvoort, een wandelevenement. Gaan we naar 28 maart is de omloop van Zandvoort en 29 maart uh, de Zandvoort-circuit-run. -circuit Kijk voor meer informatie even naar de website van Le Champion, het organiserende comité. Een geweldig wandelevenement uh, verspreid over drie dagen in Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En ook uh, aan de evenementen besteden we uiteraard uh, bij uh, ZFM Aandacht. Kijk ook eens uh, daarvoor op onze ZFM app. Die gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Is hier uh, Toploader. Ja, vorige week hebben we nog van de, de Lightwalk uh, kunnen genieten. En vandaar eigenlijk deze van uh, Top Loader en Dancing in the Moonlights. Nog zo'n mooie hit komt eraan. Ik feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Are every moment. I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound.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 Dit uh, luister je eigenlijk uh, uiteraard naar je eigen lokale radio, ZFM Zandvoort. Je hoorde Louis Capaldi oh en uh, Before You Go. Ja, ik heb uh, vrijdag de dertiende in mijn agenda staan, uh, begin van het seizoen. Meen je niet? Ja. Oké. Okay. Vrijdag de 13e. jij niet? Ik niet. Oh. Nou, nou ja. We wel doen? Nou Ja. Vrijdag de 13e maart oh, ja. heb ik als eerste de eerste vrije training van de Formule 1. Dat heb ik in mijn agenda staan. <lacht> Oké, okay, nee, heel goed. We hebben weer een drukke dag. Ik denk, waar hebben we het over? Ja, ja, ja, nee, ja. Dat klopt. Oké, okay, goed. Uh, we gaan even door met de nieuws vanuit de zijlijn van het Formule 1 gebeuren in Zandvoort. Want eigenlijk is de Dutch Grand Prix in Zandvoort pas de vijfde Formule 1 race van het seizoen. Maar door de uitbraak van het uh, coronavirus... Uh, zou het zomaar wel eens de seizoensopener kunnen worden? Dat zou ten koste van anderen gaan. Laten we hopen dat deze vervelende situatie snel achter de rug is. De Grand Prix van China, die officieel 19 april wordt gepland, is al uitgesteld. Maar ook de races in Australië, Bahrein en Vietnam zouden onzeker zijn door het virus. In dat geval zou de zandvoort als eerste aan de beurt zijn. Maar daar zit Jan Lammers niet op te wachten. Uh, uh, onze collega's van NH spraken Jan Lammers hierover... Uh, toen hij even een tussenlanding maakte op Schiphol. Dat we Jan Lammers treffen op Schiphol. Want net terug van een vertraagde vlucht vanuit de Verenigde Staten moet hij bijna gelijk alweer het vliegtuig in richting Italië. Waar zijn zoon moet karten. En daar zijn we dit weekend hard aan het trainen. En dan de week erop is er een WSK-race, World Series karten. Dus dat, dat is ook wel leuk. Maar terug naar de Dutch Grand Prix. Geruchten te gaan dat Max Verstappen binnenkort het circuit officieel gaat openen. Het klopt dat dat schijnt, maar uh, als dat nog in een gerucht is en uh, gons, dan is dat juist leuk. Dat is het voorspel. Dus uh, als ik nu in één keer zou gaan roepen hoe dat precies zit, dan uh, ja, zijn straks uitnodigingen ook zinloos natuurlijk. Dus daar wil ik niet voor de troep uitlopen. Ondertussen beheerst het coronavirus ook de Formule 1-wereld. De Grand Prix van China is al uitgesteld en ook andere racers buiten Europa zijn onzeker. En daarmee zou zomaar de start van het Formule 1 seizoen in Zandvoort zijn. Dat zou dan altijd ten koste zijn van anderen natuurlijk. Hè. En daar, dat, dat vind ik natuurlijk niks. Dus uh, ja, laten we hopen dat, uh, dat gewoon, uh, die vervelende situatie gewoon snel achter de rug is. Met name voor al die mensen, hè, voor de gezondheid. Ja, wij, wij volgen eigenlijk gewoon het advies van het NIVM. Want het is natuurlijk niet iets waar, uh, waar wij in thuis zijn. Dus daar wachten we eigenlijk net zoals uh, vele instanties uh, rustig af wat daar gaat gebeuren. Oké, okay, nou, we houden het uiteraard in de gaten. En mocht er nieuws over zijn, dan hoort u dat bij ZF1. Wat dat zei wij uh, tijdens uh, de races hier op het uh, circuit Zandvoort. En hier is uh, Guus Meus. Ook hij treedt op met misschien wel Het is de Nacht. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer.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 En ook uh, Guus Meeuwers uh, gaat optreden hier in Salvoort. rondom de Dutch GP. En waarschijnlijk doet hij deze single ook wel, hoor. Je hoorde, het is een nacht. Levens echt, uh, daar begon het allemaal uh, mee uh, voor uh, Guus uh, Meeuwers. En uh, ja, was meteen een hele grote hit hier in Nederland. Wij mogen vandaag, jawel Albert-Jan, mocht je het nog niet weten... Maar wij mogen vrijkaarten weggeven voor de Hisma. Ja, en wel drie keer twee vrijkaarten... Door, in ieder geval ter beschikking gesteld door de directie van de RAI Amsterdam. Drie keer twee vrijkaarten. Wat moet u daarvoor doen? Wat wij nodig hebben is uw e-mailadres. En de eerste drie e-mailadressen die wij uh, van u binnenkrijgen, die krijgen twee vrijkaarten voor de Hiswa van 11 tot en met 15 maart. En we doen er verder niks mee met uh, de e-mailadressen. Nee. Uh, Ga geen spam uh, versturen en dat soort dingen. Nee, maar wel even uh, welke Facebookpagina kunnen ze dat achterlaten? Uh, ZFM Sanfords. dus zoek even de Facebookpagina op. Laat via Messenger uh, even een, uh, je e-mailadres achter. En uh, de eerste de drie die dat doen zo dadelijk... die krijgen twee vrijkaarten. voor uh, de ESMA. We sluiten om vijf uur met de inschrijving. Of dus, zoveel eerder als de e-mails binnen zijn. Kan je nog één keer het adres geven van de ZFM? Ja, Zandvoort ZFM. Dat is de Facebook-website... En dan uh, kan je dus uh, je e-mailadres uh, achterlaten. Hoor jij bij de eerste drie, dan krijg jij gewoon die uh, vrijkaarten, wat is er? Wacht even, nee, deze dus moet ik even verifiëren. Want volgens mij heb ik al een binnen. <laughs> Via okay. Een ander kanaal Oké, okay, nou in ieder geval, <laughs> je kan heel snel reageren de ZFM Facebook uh, pagina. Laat even je e-mailadres achter. En die vrijkaarten zijn voor jou, als je in ieder geval bij de eerste drie zit en dat gaat er nog om spannen. Want dat loopt storm en stormen doet het ook buiten. Hier is Brian Adams. Dat was de single van Brian Adams en Run To You. Ja, er is een run op de vrijkaart voor de eerste. Waar de eerste twee zijn eruit. Maar we hebben er nog vier, hè? twee setjes, Dus twee maal twee. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is even naar de ZFM Facebookpagina te gaan... en je e te achterlaten. Doe dat via Messenger. En ben jij bij de eerste twee dan? Die zijn nog over... Dan weer twee vrijkaarten voor de Hiswa in Amsterdam. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Deze regenachtige zaterdagmiddag. En de maandagmiddag voor de herhaling. Laten we hopen dat het dan wat beter weer is dan vandaag. Want vandaag is het helemaal niks. Weer om gewoon lekker binnen te blijven en luisteren naar de Zandvoortse Radio. Zometeen meteen naar het nieuws en weer zijn Albert-Jan en ik er nog één uur lang. Met onder meer het dier van de week, het gedicht van de dag... Formule 1 nieuws in de Pit Report. En heel veel lekkere muziek. En bijzondere platen altijd in het laatste. Lekker blijven luisteren. En Chase is de laatste voor I <middels>